Met het -journaal. De oud-NS-stopman Hugus wil ruim drie maanden salaris en vakantiegeld uitbetaald krijgen van de Nederlandse spoorwegen. In een kort geding eist hij zo'n 180.000 euro van de NS. In juni zegt de Nederlandse spoorwegen het vertrouwen in hem op... omdat hij onjuiste verklaringen had afgelegd over de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het OV in Limburg. In de periode daarna zijn er fouten gemaakt in de ontslagprocedure, vindt Huges. Hij blijft erbij dat zijn dienstverband pas op 10 juli formeel is beëindigd en dat hij daarom nog geld te goed heeft van de NS. Maat, de forensisch anatoom die op een lezing voor studenten... fotomateriaal van slachtoffers van de MA17-ramp liet zien... was ervan overtuigd dat hij daar toestemming voor had. Dat schrijft minister van de Steur van Veiligheid en Justitie... een antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Omzicht. Maat vroeg nooit toestemming voor zijn presentatie... maar een vakgenoot had dat eerder wel gedaan. Die mocht destijds een lezing geven aan een groep fysische antropologen. Maat ging er vervolgens vanuit dat die toestemming ook gold... voor zijn eigen presentaties. Maat was lid van het identificatieteam van de slachtoffers van de vliegramp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 Het weer, het blijft vanavond en vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld. Landinwaarts wordt het dan een graad 25. Aan zee, 20 tot 23. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Zahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen... Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Fantastisch LP. Ik geloof dat ik me ooit voor één gulden ooit eens gekocht heb ergens. En, uh, fantastisch. Uh, Graham Bond Organization. Belangrijke band. En ik weet nog op de hoest. Stond de foto van Dick Hexton Smith, de saxofoonspeler.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 Door Eva Cassidy, de zangeres die eigenlijk pas bekend werd na haar dood, overleden aan kanker. Under dressed in white, waiting the world Must be the children of Israel. Light on God's gonna trouble the world. true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 Someone do, but that doesn't mean From me and you never, never will. <laughs> never will.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 Met een unieke stem en een uitzonderlijke ritmische flexibiliteit. Toont ze lef, een excellente dictie en een perfecte timing. En gitaar hoorde je natuurlijk Jesse van Ruller. Een CD cd Perfect Blue Day, een cd 2004. Meer dan de moeite waard. Ja, dit is ook meer dan de moeite waard. Don Cherry featuring Ornette Coleman en Steve Lacey. Just for you.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 Still got a monkey on my back Face it head on, sing it in my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 Caspino, on the road, uh, trompet, solo werd gespeeld op de macht.